Mariel Hageman met het NOS Journaal. Limburg is ontevreden over het aantal extra politiemensen dat de provincie krijgt. Bestuurders hadden gerekend op meer. Gisteren werd bekend dat er in totaal 1100 agenten bijkomen. Limburg krijgt met 31 mensen verreweg de minste versterkingen toegewezen. Oost-Nederland met 226 politiemensen de meeste. In Moskou is een taxi op voetgangers ingereden. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt... onder wie twee Mexicanen die het WK voetbal bezoeken. Mexico speelt morgen in de Russische hoofdstad tegen Duitsland. Of er sprake is van opzet is niet duidelijk. Volgens de Russische autoriteiten gaat het niet om een aanslag... en is de Kyrgyzische chauffeur de macht over het stuur verloren. Maar op sociale media circuleren filmpjes van het incident... waarop te zien is hoe de taxi in een file staat... plotseling optrekt en de stoep oprijdt waar hij een aantal voetgangers schept. In een nachtclub in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn bij een eindexamenfeest zeker 17 doden gevallen. Nadat iemand een traangasgranaat had laten afgaan. De granaat ontplofte tijdens een vechtpartij. Op dat moment waren er zo'n 500 mensen binnen die in paniek naar buiten probeerden te vluchten. Zeker 11 mensen kwamen om door verstikking. Acht van hen waren nog geen 18 jaar oud. Er zijn zeven verdachten aangehouden, onder wie de eigenaar van de club. Op Pinkpop zijn twee Roemenen aangehouden met 53 telefoons op zak. Een medewerker van het popfestival zag de twee zakkenrollers bezig en schakelde de beveiliging in. Daarna zijn ze overgedragen aan de politie. De meeste telefoons zouden zijn buitgemaakt tijdens het concert van punkrockband The Offspring. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst af en toe zon, later bewolkt en kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden.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 Het beste van dance en RB in de mix. De mix. De mix. VFM's Nightwalk. Presentatie Radio. Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfacts En Umixer. fuck, the neighbors? Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Digitansport FM.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 Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoor zaterdagavond op ZCFM. Zaterdagavond. The Nightwalk Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met en Amplifying When we the Oeh, party update. Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Showfacts. En DJs in de mix. DJs in de mix. Op Z M Zandvoort, CFM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 Can you see? Remember?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 En in de bands geen rem, we trappen door We kunnen richting Bloemendaal of ergens richting Zandvoort Of we vliegen naar de zon, dus beter breng je paspoort Skip je baan, je wordt alleen maar witter van die kantoor Lieve schat, ik ben taag, maar dat heb je al gehoord Het ene oor in en die andere weer uit Ik kan je brengen naar de west, we kunnen smoken van de luid We kunnen chillen in de buurt, ik wil je brengen naar mijn huis Ik wil ik wel jou als mijn vrouw in mijn leven yeah. wat jij bent fris en ook niet maar een beetje Weet yeah. hoe laat het is, laat mij een beetje deesten yeah. Je wordt niet vergist, ik wacht op je zegen Maar je hoeft alleen maar uit jou wordt te geven Dit is een andere vibe, andere vibe Andere vibe aan een andere hype Baby kijk mij aan als jij het nu draait En alles wat je doet dat is meer dan nice Hé hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken te de verte kan ik jou al zien verschijnen Ey yo. Ik voel die vibe, ik voel die pas bij jou Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl, ik ben een Maar dan gooi je bij me blijven. die katten laten me koud Ey yo. No matter how wet, wet, wet, who tries it, we out here fighting. we riding.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 Twee jaar? Hè? Is die drie jaar, Max? Dan is het gewoon voor mij. CFM antwoord? zometeen onderweg de party update. Wat voor leuke feesten er omgaan op deze zaterdag 9 juni. Er is nog even muziek, Rudimental. Staat genoteerd in de Nederlandse hitlijsten met These Days. Doe ze samen met Jess Klein, Moore en Dan Kaplan. Luister maar. And I don't know it ain't pretty when a hearts get broke Leaving to find my soul Told her I had to go And I don't know it ain't pretty when two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke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 Zaterdagavond de wandeling over het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. We horen een waaklabel met de Isla de Coco. Ook zo'n oude, weetje, Caribische Latin House plaatje in een nieuw jasje verstoken. Het is even tijd voor de feest, de party op date. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande in Amsterdam en in Haarlem. Nou, als eerst natuurlijk uh, in Amsterdam, in de Brainwash. Nee, in de Escape, het feestje, het wekelijkse feestje Brainwash... Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoorts, Raimundo. Hij heeft de regieranden. en hij heeft weer een paar DJ's uitgerodigd. Alleen, uh, ik, uh, ik heb niet de flyer met de volledige lijnen Dus In uh, ieder geval, Raimundo. En de rest moet je gewoon meemaken. Of je moet op de website kijken. Escape.nl Als we wat verder doorlopen, komen we bij Club R. Naar is vanavond het feestje van Lara.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 R.nl In ieder geval tropische, kleurrijk, kleurrijke en gezellig feestje. Dat terug is in, in Amsterdam met de Copa du Mundo editie. Dus bravo in Club R? Nog zo'n leuk feestje als je een beetje van hip-hop RB houdt.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 We hebben Vierplas Plus Festival After Party. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met in de benedenzaal House en techno met Fabian Jay, Bas Jeroni en Die, Die de N. In de bovenzaal kun je disco, ethisch, rijdisch, hiphop en RB verwachten. En dit is allemaal hosted bij Harms Finest en Clash Records. En dat is het officiële afterparty. De officiële afterparty, moet ik zeggen, van, uh, van uh, het Veerplas Festival. En dat werd vandaag gehouden in het recreatiegebied uh, Veerplas. In, uh, natuurlijk ook in Haarlem. Daar was uh, een beetje uh, uh, Egbert Leij. Man with no shadow. Vroeger bekend als de, de mannen zonder schaduw. Hè? Mickey, Mike Ravelli. En uh, Tin Licker. David Douglas, Dirtcaps, Sebastian Bronk, Tiano Marino, Jurie Viroje en Adik. En nog veel meer uh, was vandaag. Uh, in het natuurgebied uh, Veerplas, het Veerplas Vestivo 2018. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar hè? Het zal aan mij liggen. Check even de website. Veerplasfestival.nl Want, eh, uh, het schijnt bekend dus, hè. Behalve bij mij. Ik kom altijd, eh, uh, wel hier in de buurt, maar voornamelijk Amsterdam en verder weg, maar, eh, uh, Haarlem, dat, eh, uh, nee. Ik kom daar eigenlijk helemaal niet. Zie je wel eens al, met muziek, want ik lucht weer veel te veel. aan nu met Happy. De night walk van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update Nightwalk top 10 walk top 10 Showfax. En DJs in de mix. DJs in de mix. Op ZFM Zanford ZFM ZFM. ZFM. ...op muziek van Popcorn... ...Popcorn Poppers... ...en Larissa met de Copa... ...2K18... ...de Copa Cobana app... ...en daarvoor muziek van uh, Funky uh, Drunky... ...de J.L. en Afterman uh, remix... ...het is even tijd voor de 10... ...boven Beste Plaat van de dansen. ...deze week op 10... ...David Pang en ATFC met Hipcats... ...op 9... ...Tough Love en Gus uit Nederland... ...met de Dancing Kinda Clothes... ...op 8 deze week Frank Rizardo met Revoke...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 Wederom op 1 in de 10 bovenbeste plaats van dansvoet. met Electric Field. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Pax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 Dan is het tijd voor DJ Mausel met zijn Global House Libes. Zo zeggen blijf luisteren tot zometeen na de break. Don't you know? If they move too quick, oh, hey, oh, they're falling down like a domino. All oh, the bars are men by the night They got the money on a bet. Gold crocodiles. There's oh, oh, never fit on your cigarette. Tuck it down the street, bend your back, shift your own, then you pull it back. Life's hard, you know. Struggling both on a Cadillac. If you Zaterdagavond. Dead and